En toen besloot de gemeente Zandvoort om uit te treden, even kort. Ze wilden gewoon te stoppen. Nou, dat ging allemaal mij om, want ik had er geen enkele inspraak in, of wat dan ook. Maar het gevolg was wel dat ik mijn uren die ik voor het muziekcentrum draaide, gewoon verder in Haarle, moest gaan invullen. En ik kreeg al die leerlingen die in Zandvoort gewoon verder wilden, want hadden die niet mee te maken welke ja. organisatie er achter zaten. Die wilden gewoon verder met muziekles. Tuurlijk, ja. En ik dacht, je zegt, dan moet ik dat allemaal privé doen.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 Ja, ik, ik, ik maak hem nog heel even af. Ja, uh, uh, we zijn wel, af, een paar jaar geleden, zijn we echt helemaal losgekomen van het muziekcentrum. Er oh, is dus geen enkele zo. band meer. Ja, nu dus Behalve dat, is nu dat, het dat ik er nog werk. Ja. En dat is erg prettig, want mm. mensen... Uh, ik, ik heb natuurlijk heel, een groot netwerk van het Ja, zijn. dat zal Dus ik wel. weet of ze beginnen daar, of ze beginnen hier. Uh, ja. uh, het, het voedt elkaar. De honderdste leerling. Ja, um, hoe is dat gegaan? Nou ja, wij hebben zo... Um, je gewoon kijken, als je al die kengetallen naast elkaar legt van al die jaren, dan zie je zo'n gemiddelde van 80, 85 leerlingen die ja. echt daadwerkelijk geplaatst zijn in, hmm. in hun schooljaar. Hmm. En dat is altijd een, een heel stabiele factor geweest. Hmm. Maar eh, vanaf het moment dat wij eh, allerlei projecten in het onderwijs doen, het totale onderwijs, dus het is niet alleen het Zandvoortse basisonderwijs, maar ook eh, op het Noordzee College, geef je ook les, ja.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 Maar kijk, we zijn een muziekschool, dat betekent dat er, uh, dat er geen drempel is, wat dat betreft. Ja. En uh, uh, iedereen is hartstikke dood. Dus ook zeer getalenteerde kinderen. Het ja. Ja. Ja. Let me love you, let me be around, I promise you I won't make a sound.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 Nou kunnen we best wel trots op zijn hoor. Je zou het... Ja, dat is een mooi uh, kracht geluid hè. Ja. lover, Mr. Lover, man, you call me Mr. Lover, you call me Mr. Lover, man, you call me Mr. Lover. I want my ticket to come from England, to start the science story. no, so she wants a man, oh, it's a man, can you fuck up, man, I'm going to make your explode, just like a bomb, every hour, every minute, every second, and call me Mr. Lover, man, you call me Mr. Lover. I'm a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 Since she's gone, gone, gone.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 Toevallig beginnen wij aanstaande dinsdag met hetzelfde project op de drie scholen van de golf. Dus alle scholen van Zandvoort bijna weer krijgen dat aangeboden, als ja. ik het goed begrijp. Ja. Ja.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 Wil je enige continuïteit waarborgen? Kijk, voor zo'n project of zo kun je mensen tien weken uh, roepen en daarnaast over. Maar wil jij wekelijks les garanderen? Ja. En het liefst nog bij dezelfde docenten? Dan moet je mensen in dienst nemen. Mm -hmm. Daar zijn kosten aan verbonden. Uh, er, zijn, er is wat overheid, maar is waanzinnig laag. Uh, dus daar valt ook weinig te halen. Ja. We kunnen he niet hele grote groepen vormen in Zandvoort. Daar nou is het weer te klein voor. Dus we hm. hebben maar een paar VO-leerlingen. En die kan je niet zonder meer bij elkaar zetten. Want er zitten enorme leeftijds- en niveauverschillen tussen. Ja. Dus dat betekent dat je alleen maar kleine groepjes kunt vormen. En dat is duur. Dat is duur. Dat is voor de, voor de, de, de klant zogezegd is dat aan de ene kant duur. Ja. Maar dus ook, het tekort moet ergens vandaan komen. Dit is gewoon subsidie. Hm. Wij kunnen wel kijken of we sponsoring kunnen. Ook. Dat is allemaal wel leuk. Maar je krijgt nooit een sponsor voor vaste...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 Ik heb een website, uh, dat is www.newwavezandvoort.nl, Dus aan elkaar geschreven nieuwweefzantvoort.nl. Um, dat is één. Er staat ook mijn telefoonnummer op, maar laat ik het ook nog maar geven: 023 ja. 57 19255. Dus 57 19255.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 That yours will get to you. Just because some others get theirs don't you worry, yours is coming too. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Carmen Verheul met het NOS Journaal. De PvdA wil toch pas in 2020 de AOW-leeftijd verhogen. Dat heeft tot gevolg dat de partij de komende jaren een miljard euro tekort komt... volgens de modellen van het CPB. De PvdA denkt dat het maar 400 miljoen is... Politieke tegenstanders, zoals het CDA en D66, spreken van een nieuwe draai van de PvdA en eisen een nieuwe doorrekening van de plannen. De PvdA had aan het CPB laten weten dat de verhoging van de AOW-leeftijd al in 2015 zou ingaan. En daarop kreeg de partij een goed rapportcijfer van het CPB. Nu gaat de PvdA weer uit van 2020, zoals in het verkiezingsprogramma staat. De PvdA doet dat omdat de andere maatregelen in het verkiezingsprogramma al genoeg bezuinigingen opleveren. Bij vuurgevechten in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen. De onlusten hebben te maken met de drugsbaron Christopher Kook. De politie wil hem aanhouden en uitleveren aan de Verenigde Staten. Militairen en agenten bestormden vandaag de wijk waar Kook zich schuilhoudt. Bendeleden en aanhangers van Kook beheersen de wijk en verzetten zich met barricades en vuurwapens. Ze willen voorkomen dat hun held aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd. De drugsbaron is niet gevonden. Bij de vuurgevecht in Kingston zijn 28 burgers omgekomen en drie politiemensen. Staatssecretaris Van Bijsterveld bemoeit zich niets met de brief die de KRO aan de leden heeft gestuurd over de plannen van de politieke partijen met de publieke omroep. De bewindsvrouw vindt het de verantwoordelijkheid van de omroep zelf. De KRO waarschuwt zijn leden voor de bezuinigingsplannen van met name GroenLinks en de PVV. Die partijen willen volgens hem de omroepverenigingen